Ja, dames en heren, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio en wij zitten met zo'n allen gezellig in Café Libertaria. En ik ben even stout geweest, ik had me voorgenomen geen alcohol te drinken, maar ik kom niet later. Ik zit hier met een uh, lekkere ijskoude bier van Duits. Kom af. En wat hebben jullie allemaal, uh, jongens? Uh, Mart, jij zit weer aan de espresso, neem ik aan. Ja, ja, ja. Ja, traditie aan de espresso. En uh, Jürgen? Bubbels. Bubbels, oké. Okay. En uh, ja, wie er ook zijn, dat zijn Lenteman en Henk. Goedenavond. Hey. Uh, en goeie. wat hebben jullie voor uh, roesmiddelen? Ik heb uh, even nagedacht over... Ja, ik, ik zat een beetje zo van... Ja, ik moet moeten weer aan het bier, weet je. En uiteindelijk is de keuze toch weer uh, gevallen op de good old heroïne. Ah, oké. Okay. Goed. Nee. Uh... Uh, Druivenfap. En wat heb jij, uh, wat heb jij uh, Richard? Druivenfap. Mm. Drijvenfap, uh, wat een beetje gegist heeft ik aan. Ja. Oké, okay, goed. Nee, uh, ja, we, voordat we aan het nieuws gaan uh, beginnen, en de bitcoins en het goud, uh, wil ik nog eerst even hebben over uh, wat wij allemaal deze week uh, gedaan hebben en waarom ik daarom dus aan het bier zit. Want ik mag mezelf wel een beetje belonen, want ik ben heel erg druk geweest met flyeren. En wie er ook druk bezig geweest is met flyeren is Mart van der Leer. Ja, Johan. Ja, jij uh, was heel fanatiek uh, de keer gegaan, hè? Ja, nee, we zijn lekker bezig geweest, toch? We zijn ja, lekker, ja. Uh, maandag uh, zijn we in Utrecht in de binnenstad geweest. Ja. En uh, woensdag uh, zijn we bij Overvecht uh, de wijk ingegaan, hè, zoals sommigen dan uh, ja. zeggen. En uh, ja, ik denk, uh, heel, uh, sowieso zijn we natuurlijk uh, druk bezig geweest. Het is altijd goed om uh, het onder de aandacht te brengen, maar ook uh, goede gesprekken gehad met mensen. Ja. mensen die, uh, weet je, de meeste mensen lopen gewoon door, natuurlijk. Maar je hebt ook mensen die echt uh, het gesprek aangaan. En die dan uh, toch, uh, ja, ik had wel de indruk dat die mensen dan denken van. Jod, er zit wel eigenlijk wel meer achter dan bij de gemiddelde politieke partij. Of zo, ja. weet je wel? Even voor de luisteraars, want dit wordt ook uitgezonden op Revolution FM. En niet iedereen weet dat ja, Vrij de Radio ja, voornamelijk door libertariërs gedaan wordt, van de Libertarische Partij. Af en toe hebben we ook wel eens iemand bij van de Piratenpartij en uh, een ander partijtje. Maar uh, het zijn met name Libertariërs hier. Dus we hebben het hier over de Libertarische Partij Utrecht doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik sta ja, op de ja, drie. Ja. Net, net als uh, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, uh, Leiden, Oostgeest, Almere, Almelo en Groningen. Ja. En uh, van de LP Groningen hebben we hier natuurlijk uh, Richard en uh, Daniel. Maar jullie doen nog een beetje gaan Ik bent van gebroken, de SP, eh, Johan. Je bent van de SP, oh joh. <laughs> okay. ja, ja, ja, uh, ik, uh, ik ben van de LP. Ik heb mij verkiesbaar gesteld hier uh, voor de Groningers om uh, aan geluid te laten horen. Maar uh, jij hebt van, uh, jullie gaan het wel merken, hè? Uh, wat gaan we merken? Nou, hoe jullie bezig zijn daar. Ja, ja zeker. Uh, uh, we zijn heel veel leuke dingen aan het doen. Het is, uh, uh, het is divers. Ik heb zelf uh, bijvoorbeeld nog geen flyer uitgedeeld. Maar er zijn heel veel leuke, leuke dingen ontworpen, concepten. We schuiven aan bij meerdere debatten. Meerdere verkiezingsdebatten die worden georganiseerd hier in de, in de stad. Um, dat heeft ook mee te maken dat Groningen echt wel een politieke traditie heeft, vind ik. En dat moet ik ze ook uh, ja, dat moet ik ze nageven. Uh, je wordt uitgenodigd, je wordt erbij betrokken. Uh, we zijn goed geholpen door de, door de ambtenarij hier uh, met het inleveren van uh, de benodigde documenten. Uh -huh. Die mensen waren niet te blazen om ons te ondersteunen. Ik, ik weet dat er in, het, in de rest van het land andere geluiden zijn opgegaan... bij het uh, krijgen van ondersteuningsverklaringen en dat soort dingen. Oké, okay, bij ons in Utrecht ging ik het allemaal het, soepel. Ik, ik moet Groningen een compliment maken. Ja. Dit is een hele politieke stad. Bij ons in Utrecht ging het ook heel soepel. Uh, we, hadden zelfs een, we moesten zelfs nog wat foldertjes brengen naar het politieke tafeltje in het gemeentehuis... waar alle foldertjes van alle partijen liggen. En de baliemedewerker was heel erg positief over ons. Uh, we hebben toen een foldertje aan hem gegeven. Daarna zijn we naar het de, de, de stand gegaan waar alle foldertjes moesten klaargezet worden. Toen we daar klaar waren, gingen we weer terug. Toen zei die Ja, Ik heb het voorbeeld van jullie gelezen. Ik ben helemaal met jullie eens. Ik ga op jullie stemmen. Ik zei zo, en dat van een ambtenaar: zei ja, Hij ja, wil nu weten wat hier allemaal gaande is. Echt waar? Precies. Ja, nee, kijk. Uh, dat ik heb helemaal ook met nog een, nog een <laughs> Ja, ja. Uh, ja, de ambtenaar hier zei dat het ook in, in het belang van de ambtenarij was uh, om, uh, om ons te helpen en uh, ja. uh, ervoor te zorgen dat het goed kwam. Maar uh, deze gemeente slaat alles, want Victors hangt door de hele fucking stad nou op al die billboards. Oh ja. En het enige wat we hebben hoeven doen is een pdfje aan te leveren, oké? Ja, nog Ik kwam nog een, uh, een ex-gemeenteraadslid tegen uit, uh, die namens de PvdA in de uh, gemeenteraad had gezeten. En nou, die, die was van ons jaar en die zei, nou ik wens jullie heel veel geluk en sterkte. Ik, uh, ik heb vroeger in de gemeenteraad gezeten namens de PvdA. Ik heb het helemaal gehad met die partij. Ik sta helemaal niet achter die mensen die er nu zijn zitten. Echt ik een hele tirade van oude partij. En die, uh... ja, dat is mooi, weet je. We presenteren ons redelijk anti-overheid, ja. anti maar dat heeft een reden, ja. omdat uh, de overheid een, een configuratie heeft aangenomen die wij niet uh, kunnen accepteren, ja, ja. waarvan we zeggen, van, nou dat moet anders. En dan vind, dan vind ik het zelfs nog heel netjes om dat gewoon via politieke wegen daar een geluid aan te geven ja. in, plaats met, in plaats van meteen je fakkel in je hooivork te pakken. Ja. Ik heb één bijeenkomst van de Libertariërs meegemaakt. Dat was de lancering van Melpunten overlast. Ik kreeg gelijk geld aangeboden. En zei: Ja, is prima. Ik ben van de SP. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, laten we gewoon even naar het nieuws gaan. Ta-ta-ta-ta! nieuws. We beginnen altijd traditiegetrouw met de goud en de bitcoins en de zilver. laten we eerst met goud en zilver beginnen. Jurien? Ja. De reden komt zo meteen, maar we zien het in uh, Goud uh, enorm stijgen. We zitten boven de 1300 dollar. Uh -huh. Niet zo lang geleden zaten we onder de 1200 dollar. Wat overigens ja. wel uh, een dieptepunt van de afgelopen jaren is uh, geweest. Maar uh, goud heeft de weg naar boven weer gevonden. Ah, mooi, ja. Ja, nou, zilver ook. Uh, die zit nu op 20,49. Uh. Dat is een stijging vandaag, alleen vandaag. Van bijna een oh, Oké, okay. nou, de, de, de, misschien de reden dat het goud zo gestegen is. Het kan wel te maken hebben met de enorme daling van de bitcoin. Maar vorige week, en ja, ik zal je eerlijk bekennen, we lanceren meestal deze uitzending in het weekend. Maar die wordt altijd door de week opgenomen. En vorige week was die op woensdag opgenomen. En toen, inderdaad, had, deed, was het ja, was gewoon heel rustig en saai met die bitcoin, gebeurde geen flikker. En in één keer, met, met name op vrijdag, toen daalde die ja, kelderig gigantisch. En er zijn, kunnen verschillende redenen zijn. Want uh, en die berichten gaan we nu, uh, zeg maar, behandelen. Maar ja, de bitcoin, ik heb net nog gecheckt, die, die stond dus vorige week nog op bijna op 700 en nu staat die op 353 uh, euro. En dat is dan op uh, Mt. Gox, dat is wat we altijd uh, volgen. Ik meen dat die bij andere bitcoin exchange wat hoger staat. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, laten we eerst beginnen met een, een, een foutje die ze hadden aangetroffen in de, de bitcoin software. Um, of de bitcoin codering. Want het bleek dus dat een derde partij die kan inbreken op een transactie. Dus je hebt de transactie tussen twee personen. En dan is een derde persoon die zou daar zomaar ongevraagd op kunnen Inbreken. De IVD uh, <laughs> Bijvoorbeeld, nou. ja, ja. En dat nieuws is naar buiten gekomen. Ja, dat is natuurlijk niet zo fijn uh, voor, de, voor de betrouwbaarheid van de Bitcoin. Hè. Uh, kun je nog jij er nog iets meer over weten, Jurien? Nou, ik ben niet een. Uh, ik, ik, ik, ik houd me niet bezig met hacken, gelukkig. Mm -hmm. uh, maar ja, ik, ik denk dat geen enkel uh, product, uh, ook echt geld natuurlijk niet, is 100% veilig. Ja. Dus veiligheid is een illusie. Sorry meneer Opstelten, maar ja. het is gewoon een feit. Ja, ja. ja het is uh, inderdaad. Uh, er was ook nog andere negatief nieuws uh, over de bitcoin, namelijk dat uh, Rusland uh, bandt uh, band de bitcoin. Mm -hmm. ja. ja, nee, uh, Rusland uh, wil de flinkheid uh, tonen. Mm -hmm. Overigens uh, verbieden ze niet alleen, hè, als je naar de bron van, uh, van de Russische overheid, dan uh, verbieden ze alle uh, cryptocurrencies. Mm -hmm. En uh, nou ja, om de gebruikelijke redenen, uh, ook met cryptocurrencies wordt uh, gefraudeerd. Joh, met roebels niet. Ja, de hoefjes die er uh, gebruik van maken. Ja. En uh, ja, belasting uh, ontweken. Ja. En ja, dat is natuurlijk helemaal kwalijk, want de Russische staat moet zichzelf wel uh, bekosten. Ja, want inderdaad het hele, die winterspelen die waren vier keer zo duurder uitgevallen dan uh, begroot was. Hè? Ja, en het zijn met name de vriendjes van Poetin die eraan verdiend uh, hebben. En uh, ja, wat trouwens ook bleek was dat die daling. die al in uh, voordat dat bericht naar buiten kwam. dat uh, de, Russen, de Russen de Bitcoin hadden bannen. Dus waarschijnlijk de vriendjes van Poetin. die hebben eerst al hun geld van, uh, ja, uit de Bitcoin wallets uh, gehaald. Uh, voordat ze nou, dat bericht naar buiten gooien, toch niet? Het kan, het kan zelfs erger, Johan. Uh, je kunt ook uh, via bepaalde platforms. Uh, mm -hmm. kun je short gaan op de Bitcoin. Dus kun je zelfs financieel in, in een enorme sneltreinvaart profiteren. van uh, een eventuele daling. En ik vermoed dat dat ook is gebeurd. Ja, ja. Ja, ik zag inderdaad hele rare lijnen van, uh, ja goed, daar gaan we niet te diep op in. Ik denk daarvoor moet je even de podcast van Paul Buiting uh, volgen. Die gaat er uh, wat dieper op in dan wij erop ingaan. Uh, ja, um, er, was nog, er was ook wat positief nieuws over de bitcoin uh, te melden. Want in Australië, daar hebben ze uh, sinds kort bitcoin pinautomaten. Ja, en dat is met name bij uh, de luchthavens is dus een, een, een, een bitcoinbedrijf die heeft daar pinautomaten uh, neergezet. En dat, ja, dat is gewoon leuk. Dat is positief nieuws. Dat gaan ze dan naar Australië neerzetten. Dan kan je gewoon je bitcoins opnemen. Ja, omzetten in uh, Australische uh, fiat currency. Ja, zou je er ook uh, Apple computers mee kunnen afrekenen? Of ja, ja dat is inderdaad ook nog een berichtje. Inderdaad, want uh, Bitcoin, uh, gebruikers die, uh, sorry, die hebben massaal hun uh, Apple producten uh, uit woede tegen de vloer gegooid. En dat had allemaal te maken dat de Bitcoin wallet niet meer geaccepteerd werd uh, bij de App Store. Ja, App Store heeft uh, alle, nou ja, sowieso is dat een belachelijk fenomeen, ja. hè, dat je via Android verplicht alles via Google Play moet inkopen en uh, ja, bij Apple alles via de Apple Store. Monopolies zijn uh, slecht, maar hm. nou, dat blijkt ook. Hè, op het moment dat het management van Apple denkt van, nou, uh, Bitcoin, daar zijn we niet zo van, dan kunnen zij eenzijdig besluiten dat al die uh, producten uit de handel worden genomen. Ja. En Apple-gebruikers kunnen dat heel moeilijk, dan moeten ze hun mobieltjes allemaal gaan routen. Uh, kunnen daar heel moeilijk omheen. Ja, ja goed, ja. Is, uh... <laughs> nou goed, ik, ik heb nog steeds een Bitcoin-wallet en die kan ik gewoon met mijn mobiel gebruiken, maar dat moet ik dan via Safari doen. Ja. Dus gewoon de browser. <laughs> dus uh, ik begrijp de woede niet zo hoor. Maar goed, um, ja, dan gaan we naar het volgende bericht. Want het heeft ook een beetje met bitcoins te maken. Er uh, is een bedrijf, of tenminste een uh, online marktplaats die juist groot geworden is door uh, de bitcoin. Of eigenlijk andersom, de bitcoin is groot geworden door die online marktplaats. Dat is de Silk Road. Daar kon je uh, vrolijk je drugs kopen. Of stevia of andere dingen die je niet zo gauw hier uh, om de hoek kan kopen. En uh, ja, de oprichter daarvan die is uh, een beetje in de problemen geraakt. Die is namelijk weer opgepakt. Ja, klopt hè, man. Hij ja. is... Uh... In, New York wordt hij, in de staat New York wordt hij beschuldigd van onder meer hacking, witwassen en drugshandel. Mm. En dit is inderdaad nadat hij al eerder was aangeklaagd dat is in de staat Maryland. Mm -hmm. En uh, in die staat wordt hij ook beschuldigd van poging tot moord. Jo. Hij zou namelijk 80.000 dollar hebben betaald om een voormalige medewerker van Silk Road te laten doden door een humordenaar. Ja. Jo. denk je, ja, dat is heel uh, raar. Maar volgens deze dan dat die humordenaar een coveragent van het drugsagentschap DEA te zijn. Ja. De Drug Enforcement Agency hebben we het dan over. Dus dat is gewoon uh, natuurlijk een overheidsagentschap. Uh, uh, het is wel raar dat hij met dollars betaalde, dus dat, dat maakt wel vreemd. Ja, inderdaad. Heel, heel, heel vreemd verhaal is het eigenlijk. Maar uh, ja, waar het op neerkomt, uh, volgens mij hebben we het al eerder over gehad, maar om het even te, te vermelden. Uh, op Silk Road werden uh, volgens uh, de berichten werden onder meer wapens en drugs uh, verkocht. En uh, daarmee kon je dan natuurlijk uh, betalen met bitcoins. En uh, ja, Daardoor is eigenlijk, uh, vanwege die beschuldigingen is eigenlijk het hele, het hele feest begonnen. Ja. En uh, ja, zijn ze echt uh, achter uh, Silk Road aangegaan. Maar ja, het blijft natuurlijk dezelfde kanttekening kun je maken bij iedere andere valuta, letterlijk, die, die er bestaat. Ja, ik wil Dat je daarmee is... wapens en drugs kan kopen. En dat gebeurt ook op, op grote schaal, zoals we bijvoorbeeld weten, met de, do met de dollar. Hè? Dus ja, ja ik wil, volgens mij is dat meest de meest gebruikte munt in transacties met drugs, de dollar. Ja, inderdaad. Dus het is uh, bijzonder uh, hypocriet. Maar goed, we uh, ja. kunnen ook weinig, weinig anders verwachten hè, van ja. de autoriteiten. Ja, daarnaast zo'n beschuldiging van een, een overheidsagent van de DEA. Ik bedoel, hoe betrouwbaar zijn die? Ja. ja, over het algemeen niet zo. Nee. Als we bijvoorbeeld ook uh, kijken naar wat andere takken van de Amerikaanse federale overheid, zoals de FBI doen, hè, met uh, mensen aanzetten tot, tot uh, terrorisme, en ze vervolgens oppakken, dan zeggen ze, zie je wel, het is maar goed dat er een FBI is. Ja, wij, houden, wij houden jullie veilig. Ja. Maar uh, ja als je daar nog in trapt, dan... Uh... Dan heb ik nog een, uh, een brug te kopen op de maan. Hey, goed, gaan we naar het volgende bericht. Want er wordt uh, regelmatig, uh, ja, vooral op conspiracy websites, uh, komende berichten voorbij dat er weer de zoveelste bankier in een korte tijd zelfmoord heeft gepleegd. Ik bedoel, er wordt nooit bericht over uh, slagers die zelfmoord plegen, kruideniers of uh, leraren. Maar in ieder geval wereldwijd uh, zijn er de afgelopen uh, twee weken, maar liefst vijf uh, mensen uit de bankensector, het zijn niet bankiers, maar mensen die daar werkzaam zijn, die zelfmoord hebben gepleegd. De financiële sector, en dat, uh, omvat, en dat omvat heel wat meer dan banken. Ja, ja. En het feit dat het onder, onder bankiers wordt uh, uh, wordt geschaard. Is eigenlijk al een hele vreemde move in de media. Ja. Uh, want een bankier bestaat niet meer. De banken zelf zijn uh, op papier geschapen entiteiten. En we weten hoe dat werkt met de Federal Reserve. En uh, hoe dat geld bijdrukken en zo. En, en de banken zelf die daar dan weer geld vandaan krijgen. Een bankier is iemand. Die neemt jouw geld in bewaring. En geeft jou daar een waardepapier voor. Ja. Uh, uh, of jouw goud eigenlijk. Iets, iets van waarde. Een bankier zou gewoon iets van waarde in bewaring moeten nemen. En jou een papier geven. Dat je dat weer kunt ophalen. En uh, met het fractional reserve system wat er nu aan de gang is. Is dat natuurlijk al lang niet meer het geval. Ja. Dus uh, dat is het eerste, de eerste kritiek op het nieuwsbericht mag zijn. Dat het hier een bankiers, bankiers zouden betreffen. Want nee. bankiers bestaan niet meer. Nee. Um, dat ze zelf moet plegen. Dat is dan uh, waarschijnlijk correct in dit geval. Maar om het te, te brengen. Uh, want ik heb, uh, ik heb daar één van. Een van die nieuwsberichten, ik heb er meerdere gezien, ik heb er één van gelezen en daarin wordt, uh, daar wordt een link gelegd met een aankomende financiële catastrofe. Ja, maar, het zijn er maar van de miljoenen zijn er maar vijf. Ja, sowieso inderdaad, er zijn er maar vijf en uh, nou ja, overal plegen mensen zelfmoord zoals ja. je zelf wel zegt, van, uh, je hebt het uit hier. U je doet dat ook wel eens, ja, je doet het maar één keer natuurlijk. Het maar... ja, is er al bekend uh, wat voor stijgingen we hebben, zeg maar. Ja, volgens mij is het niet eens zo groot. Ik bedoel, uh, ja, volgens mij is het daarvoor nooit eerder in de gaten gehouden. Er komt nu toevallig naar buiten. En er zijn mensen die het oppikken en die zeggen: die zien een verband en die zeggen, zie je wel, Illuminati zit erachter of zo. Ja, ik weet niet, uh, ja, nou, de Illuminati zou er niet achter zitten dat uh, dat bankier zelf wordt plegen. Nee, maar bij wijze van spreken. Het, het wordt in dat bericht ge gebracht alsof het een uh, aankondiging is van grote financiële catastrofen. En uh, nou ja, voor die mensen die dat soort berichten schrijven, heb ik altijd wel zoiets van grote financiële catastrofen. Daar leven wij momenteel in. Ja. Het uh, gebeurt onder een rentelast, allemaal schulden en er moeten bezorgd worden, en, en er, uh, een uh, beperking van uh, uh, handelsruimte van mensen. Ja. Nou, dat heb je dus met zo'n uh, zo monetair gedrocht, wat er uh, over die wereld is uitge uitgedonderd. Maar ja, uiteindelijk zijn wij het iedere keer wel weer zelf die die briefjes uit de automaat halen en, ja. en er ons ding mee gaan doen. Dat ook. En het is inderdaad ook zoeken naar de meest uh, simpele reden waarom zo'n uh, iemand uh, springt. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat hij een relatieprobleem heeft, wat dan ook, of dat er net dat hij terminaal was. Of dat is een toch tig reden waarom uh, dat iemand zelf moet gaan plegen. Ja, ik, ik zal hem nog één keer af afwakkelen. Het bericht is inderdaad, vijfde. Bankier pleegt zelfmoord. Uh, daarmee wordt eigenlijk gesuggereerd... dat er een soort van uh, nieuwe... Mode is ontstaan. zo van Eerst hadden we er één en toen werden dat er twee. En, we zijn, en, we, ja, en nu zijn we er al bij nummer vijf, die zichzelf. En, en, en het, ja, dat heb ik alweer legt, Het noemen van de bankier. Het is geen bankier, het is iemand die werkzaam is in de financiële sector. Nou, volgens mij springen daar inderdaad ook wel gewoon mensen uit het raam. ze dus zitten ook altijd in hoge flats. Dus uh, dat, ja. dat maakt het verhaal mooi. En dat, dat refereert ook weer naar dat 1929-crisisverhaal, waarin de mensen. Uh, de, daar is die meme eigenlijk gelanceerd. Hè, van, ja, maar, dus maar dat was dat, dat voor de gerecht behandeld. Dat bleek al een hoogste te zijn, hè? Ja, dat zou, dat zou heel ja. goed kunnen. Uh, ik weet ook niet we welke... kregen hem zelfs op 9-11 terug, alleen was dat ja. niet vanwege financiële problemen, maar vanwege enige uitslaande brand. Ik weet ja. ook niet welke comedy dat was, dat iemand over zo'n lange tafel rent en dan blijkt het raam te dik te zijn. <lacht> dus het is inderdaad een bepaalde meme. Is dat. Dat was... ja. en, en die wordt weer een keer uitgespeeld op een of andere site. En ik weet niet welke site dat precies is, maar het zat inderdaad in de, uh, nou ja, wat, wat men dan vroeger de conspiratiehoek noemde of de alternatieve media. Maar dat is inmiddels ook totaal versnipperd. Ja. Um, nou ja, uh, een dik vet in bericht. En daar ja. uh, kunnen we denk ik bij laten. Ja, dankjewel. Dan gaan we nu naar Rand Paul. En de vraag bij dit bericht is: is dit een publiciteitsstunt? Of treedt hij nu eindelijk echt in de voetsporen van zijn vader? Of het is het een combinatie van allebei? Mart, wat heeft Rand Paul gedaan? Het is moeilijk te zeggen, Johan, maar uh, Rand Paul, de zelfbenoemde libertarische uh, republikein, mm -hmm. in het, uh, uh, die, die natuurlijk uh, mee gaat doen aan de presidentsverkiezingen. Althans, natuurlijk, dat, uh, dat is, daar heeft iedereen het wel een donkerbruin vermoeden van. Nou, dat, dat komt hij hopelijk vooruit hoor. Dus, uh... Ja, nee, precies, maar of, of die het ook wordt is natuurlijk weer een tweede. Maar hij gaat in ieder geval meedoen aan de, de primaries, zoals ze dat noemen voor de Republikeinen. Maar hij heeft uh, inderdaad uh, de Obama, de NSC en de FBI onder andere aangeklaagd. Uh, en dan gaat het over het hele verhaal van het uh, bespioneren, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En uh, ja, dat heeft, uh, hij zegt uh, dat hij vooral eigenlijk, uh, de, hoe zou ik het zeggen, de druppel uh, voor hem was dat Obama publiekelijk heeft uh, geweigerd om een. Uh, ja, om het vierde amendement, hè, wat, uh, wat je dus hebt, uh, zeg maar, het recht om niet bespioneerd te worden, wat in uh, de Amerikaanse Bill of Rights staat, mm -hmm. dat heeft hij uh, ja, eigenlijk geschaad en uh, heeft uh, geweigerd om daar een uh, echt een statement uh, te maken en om mm -hmm. dat te stoppen. Dus uh, zodoende is hij begonnen. Uh, met onder andere uh, Matt Kibbe van, het, uh, van Freedom Works, dat is een, uh, een organisatie, uh, die zich daarmee bezighoudt. En uh, Ken Cuccinelli, is een uh, iemand die in het congres heeft gezeten als ik het goed heb. En uh, ja, die schijnen dat. Uh, Heel serieus te nemen. Hoe serieus wij het moeten nemen, weet ik niet. Nou, het komt zelfs op, op RTL Z. Zag ik het. Nee, nee tuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, ja, wat wordt uiteindelijk het effect? Het is natuurlijk ja. koffie te kijken. En, ja. uh, en, en waar doet hij het voor? Het is natuurlijk heel makkelijk score. Hè? Ik bedoel, het is iets wat uh, natuurlijk uh, vreselijk impopulair is. Dat, uh, mm -hmm. wat, wat er allemaal is uitgekomen over de NEC. Ja. En uh, er zijn ook allerlei initiatieven gaande. Bijvoorbeeld in de staat Utah, waar het uh, datacenter van, uh, van de NEC staat... om daar bijvoorbeeld het water, uh, uh, water toevoer af te stoppen, zeg maar... Hm? En dat uh, zeg maar is op het niveau van de staat Utah. Utah, ja. dus uh, ja, er zijn allerlei initiatieven gaande om het op de een of andere manier te stoppen. Maar uh, ja, zoals alles met uh, politiek uh, moeten we denk ik toch wel een uh, flinke korrel zout nemen en uh, ja. eerst maar even de kant uit de boom kijken voordat we Rand Paul er helemaal in prijzen. Ja precies, maar ik vraag me ook af in ver dat mogelijk is. Ik bedoel, uh, ja, wat kan hier in, in bereiken? Misschien zegt de Supreme Court wel, ja, ja maar sorry we gaan de president niet aanklagen weet je wel. Nee, precies. En dat is ook het krommen van het systeem natuurlijk. Hè? Want je gaat ze dan aanklagen. En uh, wie gaat daar inderdaad uh, over? Ja, dat is het hoge rechtsop. Nou, dat is gewoon een tak van de overheid. Ja. En eh, die, die kunnen dan de illusie opbouwen of op hebben gebouwd dat het een uh, objectief uh, onafhankelijk orgaan is. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Nee. Dat, is, uh, dat staat natuurlijk buiten kijf. Dus ja, uh, ja. ik denk uh, dat het inderdaad met een sisser af gaat lopen. Dat het uh, als een nachtkaas uitgaat en, uh, enzovoort enzovoort. Ja. Maar uh, ja, we houden het in de gaten. Ja. En, uh, oh ja, Obamacare. Hey, het spook komt weer terug. Uh, wat is er nu weer aan de hand met Obamacare? Ik lees hier uh, Obamacare versus de cancer patient. Uh. Ja, ze hebben, in uh, dit gaat dan over de staat Californië, uh, specifiek. En die hebben daar een, uh, ja, een programma, zeg maar, uh, op staatniveau. Dat heet California Covered. Ja. En dat is dus, uh, zeg maar, de, de lokale uh, uitwerking van uh, Obamacare, of de lokale uh, representatie van uh, Obamacare. Uh -huh. En uh, ja, wat, eigenlijk, wat er eigenlijk gebeurd is, is dat uh, er zijn ineens uh, in ieder geval in theorie zijn 30 miljoen mensen zijn bijgekomen. Uh -huh. die, uh, ja, patiënten zijn er eigenlijk bijgekomen, hè, tussen aanhalingstekens, of potentiële patiënten. Uh -huh. En uh, ja, eigenlijk uh, zijn er gewoon niet genoeg doktoren. Dat is heel simpel. En je kan niet in één keer 30 miljoen mensen erbij uh, op de hoop gooien en dan verwachten dat er genoeg doktoren zijn. Want waar komen die doktoren vandaan? Ja. Die, uh, die kun je niet uh, in. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Uit de hoogte Nee, precies, inderdaad. En uh, Dus ja, dat, dat is uh, één. Uh, tweede is dat uh, die um, verzekeringsbedrijven, die verzekeringsmaatschappijen... die hebben bepaalde doktoren en bepaalde ziekenhuizen uit hun uh, premies en uit hun, uh, uh, uit hun plans moeten knippen. Omdat ze gewoon uh, de, prijzen, natuurlijk, de, de premies moesten ze op een bepaald niveau houden. Uh -huh. Dat het allemaal wel een beetje redelijk te betalen was. Ja. Wat op zich al niet het geval is, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. En, uh, dus ja, dus zijn er zijn bepaalde doktoren en ziekenhuizen die zijn eruit geknipt. En uh, ja, nu komen mensen daarachter. Als er dan iets is, dan gaan ze naar de dokter en zegt die dokter... ja, sorry, maar uh, ik, uh, ik kan niks doen voor je En dan moeten ze verder naar de volgende, en die zegt dat ook, en de volgende die zegt dat ook, en enzovoort, enzovoort. En dan komt er iets in het nieuws, hè? dus uh, ik denk, uh, we hebben het al een paar weken, voor mijn gevoel, over uh, Obamacare. Ja. Het is uh, de ene mini-ramp naar de, de, mini na de andere mini-ramp. En uh, ja, het blijft gewoon natuurlijk een kaart uit. Ik zou het op, niet echt een mini-ramp willen uh, noemen. Kijk, dit is dan op, uh, op het staatsniveau in Californië dus daar is het al big. Weet je wel? Zelfs als, als, als we hier een enorm schandaal hebben met ons uh, medische systeem, zeg maar. Ja. Het, is zijn, het, is gewoon, ja, het is gewoon een drama. Maar ja, en Het is denk ik ook veelzeggend hè, dat, uh, dat dit in Californië gebeurt en ja. dat, het, dat het naar buiten komt. Hè. Het is verschenen in de Los Angeles Times. Ja. Nou, sowieso staat heel Californië bekend als natuurlijk uh, waar de liberals vandaan komen. Hè. Ja. En dan hebben we het niet over uh, zeg maar de, de conservatief-liberalen. Dan hebben we het over de liberals zoals het daar. Ja, liberal, liberal, de Californië liberal, liberals. Liberal, zeg maar, ja. de, de democratische liberals hebben ja. het dan over. Ja. En uh, ja, als het daar naar buiten komt en mensen uit daar in onvrede... Dan zegt dat heel veel voor uh, de meer conservatieve staten wat die er dan wel van vinden. Ja, dus uh, ik denk dat dat een goed, uh, ja, goede pijler is voor uh, hoe dat het erop staat: uh, dat, hele, dat hele plan ja. in het hele land. Mm -hmm. Want uh, ja, als ze daar ontevreden zijn, dat is, uh, dan weten we dat het goed is. Ja, dan weten we in ieder geval dat er. Ja. Ja. Hey, goed. gaan uh, naar het volgende bericht. Het is niet alleen maar kankeren en mopperen wat we hier doen. We hebben ook af en toe uh, ja, positieve dingen te melden, zoals de legalisatie. Niet van wie het, maar in dit geval van. Hennep, Daniel. Inderdaad. Ja. Uh, nou, het, het gaat hier over een uh, wetsvoorstel... Mm -hmm. wat waarschijnlijk wordt geaccepteerd... wat een precedent zou kunnen scheppen... voor, het, voor de algehege, algehele legalisatie van hennep... en daarmee eigenlijk ook wel, uh, wel wiet. Um, dat gebeurt in Amerika op dit moment. en Dat uh, volg ik al, ja. al een tijdje met enige, enige verbazing. Um, het lijkt erop dat er toch een aantal Amerikanen... De, de, de tegenwoordigheid van geest hebben... en snappen dat dat monetaire systeem waar ze onder gebukt gaan... uiteindelijk een keer gaat klappen. Mm -hmm. En hennep is een goede investering... en uh, ...daarin uh, zie ik dus ontwikkelingen uh, plaatsvinden. Ja. Je moet je goed begrijpen dat, dat hennep natuurlijk een plant is... ...die op dit moment uit het spel is gezet... Een, een, uh, iets lang, ja, ...bijna een eeuw nu... ...om uh, bepaalde industriële belangen ja. uh, te, te dienen. Ja, er is, er is heel ja. veel mogelijk met die plant. Je haalt heel veel touw, kleren, uh, onverwoestbaar papier... ...papier wat niet vergeeld. Oh, sorry, die onverwoestbare kleren en papier wat niet vergeeld haal je eruit. Uh, die boeken blijven eeuwig goed uh, die je daarvan maakt. En dat betekent dat uh, hennep dus de papierindustrie, de katoenindustrie... ...en waarschijnlijk ook een hele hoop uh, bio-industrie... Uh, uh, uh, ...een boost zal geven... Uh, en daardoor de gevestigde industrie op dat vlak uit zal schakelen. Nou, en dat is, uh, dat is wat er is gebeurd. Dat is eerst in Amerika doorgevoerd, uh, zeer hypocriet. In de Tweede Wereldoorlog uh, is er een uh, tweejarige periode geweest waarin hennep wel weer legaal was om, uh, om te telen. Want uh, men had uniforms en touwen en dat soort dingen nodig, grondstoffen. Want uh, Amerika is zelf niet zo rijk aan grondstoffen. Daarna uh, ving ik laatst nog op, en dat is bij kennis hier uh, in, in, de, in de shops, dat uh, een onderdeel van de Marshall Hulp aan Nederland is geweest, dat wij, want hennep was toen nog niet verboden in Nederland, dat wij dat hebben moeten verbieden. Maar wat gaan wij van die maatregel uh, merken? En, uh, geen ene zak. Uh, want het is in Amerika. Ja. Okay. Uh, en, uh, dus uh, uh, dat scheelt. Want uh, in Nederland waren wij altijd voorlopen met gedoogbeleid. En gedoogbeleid, ik, ik hou wel van het gedoogbeleid in principe. Gewoon je gedoogd het, Want uh, er is geen uh, schending van het NAP. In principe vind ik dat een goede handleiding, een handleiding voor de uh, politie. En dan kun je internationaal kun je nog voldoen aan alle verdragen enzovoort waar je dan aan gebonden bent. En dan kunnen die politici met elkaar uh, naar de hoeren. Uh, zonder dat. Zonder dat, ze er, ja, zonder dat ze daar hele, hele issues over moeten gaan uitvechten, ik heb je gewoon een doogbeleidje. Zegt tegen oma agent, van, kijk, als iemand met zichzelf aan de gang is, dan is dat geen probleem. En uh, uh, verder uh, is het voornamelijk schending van eigendom, dan wel lichaam, wat natuurlijk het eerste eigendom is, waar agent zich mee bezig mag houden om dat te voorkomen of, of, of daarbij te ondersteunen als iemand er last van heeft. Dat vind ik, uh, dat vind ik een van de uh, chique gedachten van het libertarisme. Mm -hmm. uh, um, hennep is daarin uh, een hele aparte speler op het wereldtoneel, want het is natuurlijk gewoon een plant. Het is nog erger. Dit is gewoon een plant die uit de grond groeit. Ja. Daarmee uh, heb je dus uh, ja, het feit dat je zoiets wilt verbieden. Mm -hmm. en, uh, het is heel lullig, weet je. Uh, grote, grote kwekers worden overvallen vanuit het oosten van Europa. Mm -hmm. hier. En uh, kleine kwekers paar plantjes voor de raam, die worden uit hun huis gezet. Dat ja. mag tegenwoordig natuurlijk. En, uh, en nogmaals, ja, het gaat hier over een plant. Dus ja. ik word blij van het bericht inderdaad. Ja. Dat, uh, dat er in Amerika stappen, stappen worden ondernomen om dit uh, weer te legaliseren. En uh, ik ben ook heel benieuwd wat, gebeurt, ja. wat er gebeurt op het moment dat het, uh, dat, dat het werkelijkheid gaat worden. Maar... Uh, hier in Nederland lopen we een andere kant op dat bevalt me niet. Nee, nee, nee. En ja, het was ook uh, vooral, ik zei al, JB Morgan die was heel erg uh, tegen uh, Hennep. Die, wilde dat, uh, die heeft voor gelobby dat het uh, verboden werd, samen met Rockefeller geloof ik. En dat was vanwege de, de olie die uit uh, Hennep gehaald werd. En da daar reden heel veel auto's op. Ja, dat plantje is, uh, is echt onverslaanbaar. Ja, het was zelfs zo dat, uh, dat de JP Morgan. die had geïnvesteerd in een, uh, een of andere olieboer. En die kon zijn olie niet kwijt, omdat iedereen op hen op olie reed. En die heeft toen nog uit protest als ze olie in de rivier gegooid. Uh, om een statement te maken. Ja, dat is leuk. En daarna hebben ze er nog lood in gedaan. Terwijl de goedkoopste oplossing was alcohol. Ja. Uh, bezine, om benzine te vermengen met alcohol. Daarmee zouden dat is hetzelfde effect als uh, lood. En lood heeft, ons, heeft een totale generatie vergiftigd. Die uitstoot. Dat weet niemand. Nee, hey, goed. Dan gaan we naar het uh, volgende bericht. Uh, de derde van de raadslieden. Is de last van geweld. Ja, en het stelt niks voor. vertel. Want nou, het gaat onder andere om verbaal geweld, mm. zoals schelden, schreeuwen en vernederen. Oh, om de vrijheid van meningsuiting, dus daar hebben ze last van. Daar hebben ze last van, ja. ja. En bovendien, als je inderdaad. Uh, het, het, het, is, het is gewoon een onderdeel van een debat. Hè? Als je ja. een, een dagje naar, uh, naar, naar zo'n politiek debat kijkt, landelijk, uh, dan wordt het vaak ook heel erg ges, uh, gescholden. Hè? Uh, Rutte is, en volgens mij ook niet helemaal ontrecht, uh, uitgescholden voor uh, politiek autist. Nou, en uh, ja, zo, zo, zo, zo, zo schieten dat soort dingen allemaal over en weer. Uh. Ja. Ja. ja. Ze nou eens beter hun best zouden doen het volk te dienen. Misschien dat ze dan eens dus minder uitgescholden worden. Hé, hey. ja, ja. dat is ook maar een ja, idee. Ja. 9% zegt, ze uh, zijn bedreigd. Ja. Maar ja. Wat, wat, wat is een bedrijf? Ik dien een motie van wantrouwen in, als u niet doet wat ik zeg. Ja, inderdaad. Als, als je niet doet wat ik zeg, dan dien ik een motie van wantrouwen in. Uh, 17% zegt te zijn gediscrimineerd. Jij vuile limburger. Ja, inderdaad. Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat mensen zielig uh, doen. Uh, uh, ik bedoel, je moet altijd uitgaan van eigen kracht. En als mensen iets negatiefs over je zeggen... Hè, ik ben bijvoorbeeld zelf brildragend... Nou, uh, een brillo of zo, als ze mij daarvoor uitschelden. Ja, het, het, het, het, het doet er gewoon niet toe. Ik bedoel, ja. Ja, als je lekker in je vel zit, dan kan je dat niks schelen. Ja, ik ben wel eens vieze vader hetero uitgescholden. Ja, nou, ik, ik lig er niet wakker van. Ja. En Martje, wat ja. wil ook wat zeggen? Ja, nou, ik vroeg me af, we hebben een tijdje geleden hebben we, het, uh, hebben we een bericht behandeld. waarin uh, het ging volgens mij over een agent, als ik het me goed herinner. Die kreeg van alles nog naar zijn hoofd geslingerd en reageerde hij eigenlijk niet op. Totdat het woord loser naar, een, naar zijn Oeh, hoofd werd ja, geslingerd. Ja, er iets, en ja. toen knapte er iets. En toen, kreeg die, toen werd iemand meegenomen. Dus ik vraag me af of dat, het, uh, het hebben over verbaal geweld. Hmm. Of er misschien uh, ambtenaren uh, ja, gewoon genadeloos loser worden genoemd door de burgers. Dat zou hmm. natuurlijk vreselijk zijn. Ja, maar door wie worden ze nou precies uitgescholden? Jurien uh, of staat de collega? Ik, ik vermoed het door elkaar. Oh, het is gewoon ja. echt uh, in de gemeenteraad zelf. Dat kan ook nog, ja. Nou, er staat me wat te wachten als ik zo meteen de gemeenteraad inkom? Nou ja, ik, ik zie ook een ander bericht, uh, gerelateerd ook in de Telegraaf. Uh, er is een gewonde naar het ziekenhuis uh, vervoerd, omdat die een VVD-bord over zich heen heeft gekregen. Dus ja, dat die wat scheldwoorden richting de VVD-raadsleden heeft geuit of een bedreiging. Ja, als jullie dat nog een keer doen, dan plaag ik jullie aan. Toen kreeg hij een bord van de VVD raadskop kop. Ja, nou ja, dat, dat, uh, ja nog, nog, nogmaals het verbaast mocht je blij zijn dat er geen hockeystick was. Inderdaad. Nu, uh, ja, wat, wat wel opvallend is, is dat uh, de mensen... De meest bedreigde raadsleden, en ik denk door politieke concurrenten, uh, zijn uh, de SGP. Oh. Van, je moet uh, vrouwen binnenlaten in je partij, want anders verbieden we je. Nee, maar goed, bij deze uh, ja, genoeg over de raadsleden. Um, ja, het volgende bericht is het CBS. Die zijn erachter gekomen dat steeds meer Nederlanders emigreren, of zoals wij in de kringen zeggen, steeds meer Nederlanders stemmen met hun voeten. Ja, inderdaad helemaal. Het ja. aantal Nederlanders dat ons land verlaat is vorig jaar weer toegenomen. Het afgelopen jaar emigreerden er per dag 395 Nederlanders vanwege het politieke klimaat, de gevolgen van de economische crisis en de verharding in de samenleving. Mm. Dus dat wil zeggen, beste luisteraar, tegen de tijd dat je dit programma hebt afgeluisterd, zijn er weer 16 Nederlanders vertrokken. Mm. Dat is gewoon 16 Nederlanders per uur? 16 Nederlanders per uur, zo. ja, klopt. Ja, ja. En dat blijkt uit een berekening van de Telegraaf. Uh, populaire immigratielanden zijn België, uh, zoek het ver weg, hè, Duitsland en Groot-Brittannië. Mm. En daarnaast ook de Scandinavische landen. Okay. Nou, als je dan een beetje naar de trend gaat kijken, dan uh, komen er uh, de laatste jaren, komt er eigenlijk, ieder jaar komt er zo'n 10.000 Nederlanders bij. Die, uh, of hè? die moeten ja, weggaan. Ja. Dus uh, ja. Ah, dan kunnen we er gewoon uh, weer genoeg asielzoekers bij, uh, lijkt me zo. hè? Ja, ik denk het wel. Ja, ze zeggen wel eens: van, uh, vol is vol, maar blijkbaar gaan er dus zat uh, weg ook. Uh, ja. Uh, ja. Nou, uh, misschien dat ze wilden wilder zit ook nog even kunnen opsturen. Uh, uh, ja. ja, wie weet. <laughs> Maar die zitten ja. natuurlijk het liefst uh, blanke mensen hier uh, binnenkomen. Uh, so. Ja, precies. Wel. Ja, goed. Um, volgende bericht is: uh, uh, Boeven die richten zich steeds meer op woningen en cafés. Ja, dat klopt helemaal. Ja, vertel. Het is uh, verschenen in het AD uh, deze week. Overvallers kiezen liever een woonhuis dan een zwaar beveiligde banken. Okay. Nou, dat lijkt, uh, dat lijkt me natuurlijk verder een duidelijke zaak. Dat uh, doet je misschien afvragen: waarom zouden we dat überhaupt behandelen op de, op de radio? Okay. Um, nou, dat uh, komt eigenlijk zo. Um, als, je het, als je het inderdaad vergelijkt, uh, hè, worden hier dan uh, woonhuizen uh, worden genoemd en uh, cafés, privéwoningen en cafés uh, vergeleken met beter beveiligde banken, tankstations, supermarkten. Nou, zijn natuurlijk die privéwoningen en die cafés die zijn steeds vaker uh, het haasje. Okay. En uh, ja, wat daar verder uh, vanuit een libertarisch oogpunt of uh, vrijheidslievend oogpunt denk ik uh, bij te vermelden valt, is dat natuurlijk uh, als het dan de staat ligt, die mensen gewoon weerloos blijven. Ja. Ja, er is hier uh, een uh, voorbeeld uh, in het artikel van een gezin, wat uh, ja, midden in de nacht dus werd opgeschrikt door, uh, door drie overvallers die ineens in de slaapkamer stonden. En uh, ja, die, uh, die man die heeft ze eigenlijk, zonder het verder erover na te denken, heeft hij ze in het huis uitgeslagen. Daar kwam het op neer, hij was wel zo uh, agressief en hij uh, er zo op los dat ze, dat ze, dat ze weg zijn gerend uiteindelijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, achteraf ga je dan natuurlijk ook nadenken van was dat wel slim geweest. Maar ja, het, het pakt in ieder geval goed uit. Mm. Maar uh, ja, zoals uh, de vaste luisteraars weten zijn we als libertaris uh, voor het non-agressieprincipe. Dus dat wil zeggen dat je geen geweld initieert. Maar in het geval dat tegen jou geweld geïnitieerd wordt, dan mag je jezelf daartegen verdedigen. Ja. En uh, dat mag dan ook met uh, bijvoorbeeld een vuurwapen. Ja. En ja, daar denkt de Nederlandse staat natuurlijk anders over. Ja. En uh, ja, vandaar dat ik zeg: als het aan de staat ligt, dan uh, blijven die mensen gewoon weerloos. En uh, vergeet niet, of onderschat niet, uh, de impact wat zoiets heeft. Die man die zegt bijvoorbeeld: uh, iedere keer dat er een auto afrent voor het erf van de boerderij, dan zit ik nog geregeld recht op in bed. Mm. En uh, ja, die mensen die voelen zich natuurlijk uh, niet of minder veilig in hun eigen huis. Ja. En uh, nou, dan heb je natuurlijk uh, stress, uh, komt er natuurlijk bij kijken. En uh, ook uh, eventuele gevolgen voor je gezondheid. Mm. Dus uh, ja, het is natuurlijk niet niks als dat gebeurt. Mm -hmm. Dus uh, ja, kijk lijkt me ook wat dat betreft uh, een belangrijk uh, iets om in het achterhoofd te houden wat voor impact dat heeft. Ja, daarom zijn wij libertarisch ook voor het... Uh, dat is niet omdat wij van geweld houden. Absoluut niet. Maar uh, nee, we, we vinden vrede zo belangrijk dat we het uh, gewoon willen verdedigen. Ja, precies. En het is ook gewoon een, uh, een moreel standpunt. Hè, om uh, ja. te zeggen, zoals ik zei, we zijn tegen het, het, initië uh, het initiëren van geweld. Maar op het moment dat jouw geweld of jouw eigendom geweld wordt aangedaan, uh, jouw lichaam of jouw eigendom, dan mag je jezelf er tegen verdedigen. Ja, Precies. En dan gaan we naar het volgende bericht. En uh, ja, hier lees ik iets over. Ja, oh, dat zal ik gaan doen. Het is uh, de, de Marokkaanse wijnbar. Heeft niet, uh, ja. Ach, God ja, ik, ik sta bekend als Drankorgel. <laughs> In uh, Rotterdam is een Marokkaanse vrouw en die uh, van 40 jaar is een uh, wijnbar begonnen. En uh, ja, hartstikke mooi natuurlijk. Uh, maar ja, zij is uh, ja. Het is een beetje, binnen bepaalde kringen, markaanse kring, kringen is dat uh, in verkeerde aarde gevallen. Zo was er dus een man met een baard die een geloofscentrum uh, runt. Uh, die was er niet zo blij mee en die predikte vanuit zijn geloofscentrum dat uh, ja, die vrouwen 40 zweepslagen verdiende en als afvallige bestempeld moest worden. En ja, dit kwam, werd weer opgepikt door Pauwnieuws. Ja, en dan krijg je echte poppetjes aan het dansen. Dus mensen die dus heel erg tegen haar waren van alle landen, misschien van... Ja, vanuit de verste uithoeken van de wereld, die stuurde haar allerlei haatmails in het Arabisch. En uh, daar werd die vrouw een beetje gek van, maar dan was ze gelukkig ook een Marokkaan die zoiets had van, die was het die was helemaal zat. En die zei van, ik vind het niet meer leuk dat ja, mijn volk steeds negatief in het nieuws uh, wordt gebracht vanwege dit soort dingen. En die is voor die vrouw gaan opnemen. En hij is een Facebook initiatief begonnen waarop hij iedereen oproept om op 18 februari bij haar te een wijntje te komen drinken. En het liefst natuurlijk Marokkanen. Uh, en om, om gewoon te, zien, te laten zien dat niet alle Marokkanen zo zijn. Dat vind ik toch wel positief. Ja, lijkt me een mooi ja. initiatief, uh, Johan. Ook uh, grappig trouwens dat die, die bar staat inderdaad in Rotterdam. En het is in Amsterdammer die die, uh, die, die Facebook-protestactie ja. uh, is begonnen. Dus hey, want dat, uh, ja, daar heb je ook nog wel eens de nodige frik natuurlijk, hè. Dus uh, ja, ja, ja, ja. 010 en 020, zoals ze dan zeggen. Maar uh, nee, dat, uh, ja, dat is een heel mooi uh, gebroedelijk uh, initiatief, denk ik. Uh. Ja. ja, ja. Dus chapeau voor... Uh, ik ben even de naam kwijt van, uh, van die man die dat initiatief Christique gestart starten. Ben, ben Midouche. Ah, oké. Okay. Inderdaad, de laatste wil ik zeggen. En ik neem een slokje van mijn bier. Oeh. Nee, uh, ik vind het een hele mooie initiatief Ik ken heel veel Marokkanen. En niet alle Marokkanen zijn zo, als uh, die mannen met die baren Dat zijn enkelingen. Maar ja goed, dat hebben wij Nederlanders ook. Ik bedoel, we hebben ook uh, die uh, mensen uit de zware, heel zware organisaties zoek gehad, die uh, vreemde uitspraken deden. Dus ja, dat, dat kom je eigenlijk binnen bij uh, iedere cultuur tegen. Dus, uh, Intolerantie heb je overal, joh. Ja. Ja. ja, precies, inderdaad. Um, nou, dan gaan we snel door naar het volgende bericht. Um, de Bedroom Tax. Ja. ja, dat is inderdaad de grootste nachtmerrie van iedere libertariër: dat de staat op zich op een gegeven moment met, op een gegeven moment met ons wetleven gaat bemoeien. Ja, dat lijkt me, dat lijkt me inderdaad duidelijk. Ja, ja, ja. Uh, nou is het zo dat in, uh, in Engeland is er een wet, een, een, uh, een, een belasting, die noemen ze de Bedroom Tax. Waarom heet die dan nou zo? Hè? Als je dat hoort, dan krijg je waarschijnlijk al allerlei, uh, allerlei doembeelden in je hoofd. Maar uh, op, op zich, je zou misschien kunnen zeggen, valt het mee. Maar aan de andere kant is het ook wel heel tyranniek. Het gaat verder niet over het seksleven van de Britten of wat dan ook. Maar het gaat wel over uh, mensen die een slaapkamer over hebben. dus heeft het Nederlands, woord voor bedroom kwijt. Die een slaapkamer over hebben. Die, uh, ja, die, die komen niet in aanmerking voor bepaalde subsidies die ze anders wel zouden krijgen. En uh, ja, dat, is dus, dat noemen ze dus de bedroom tax. En waarom is die dan in het nieuws? Uh, buiten dat het natuurlijk een belachelijke uh, regel is. Uh, omdat meer dan 16.000 Britten um, ja, die, die belasting hebben uh, gekregen. Of uh, ja, uh, hoe zou ik het zeggen? <laughs> Daar is die op, uh, op toegepast, zeg maar, op die meer dan 16.000 mensen. Ja, ja, die hebben voordeel niet gekregen. Precies. En uh, ja. ja, dat, is, uh, dat blijkt uh, onrechtmatig uh, gebeurd te zijn. Buiten mm. het feit dat wij natuurlijk als Libertariërs zouden zeggen dat dat überhaupt het geval is. Ja. Maar uh, ook uh, zelfs volgens de uh, tyrannieke regels van de Britse overheid uh, is dit uh, niet, uh, niet juist. En dat is bijvoorbeeld dat de studeerkamer als uh, slaapkamer werd aangemerkt of zo. Ja, dat ook ja. En uh, ja ik weet niet precies uh, wat dan de ins en uit van die wetten zijn en wanneer die dan wel uh, van die belasting zijn, wanneer die belasting wel of niet uh, wordt uh, toegepast. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, het is uh, in ieder geval helemaal fout gegaan. En ze noemen dat dan ook een bureaucratic mess. Nou, dat, uh, ja, ja, ja. dat is bijna dubbel op om dat te zeggen. Hè? Bu uh, bureaucratisch en uh, rotzooi. Ja, dat, uh... ja, dan gaan we snel naar uh, het volgende bericht. Uh, gratis OV voor illegale. Ja, ik weet niet hoor, maar ik, uh, ik heb een tijdje op de trein gewerkt, wel zwaar in de catering. Maar ja, illegale pak gewoon de trein. Uh, de conducteur die komt, ja, man heeft geen paspoort, zit helemaal niks. En bij het volgende station eruit. Dan neemt hij weer de volgende trein. Ik dat... Ja, die rij al gratis hoor. Maar goed, eh, leg eens uit. Nou, dus, uh, dan, daar, ja. daar kunnen we wel wat mee toch? Ja, vertel. Nou, het is leuk, het komt van een blogje. Dat heet rechtsactueel.com. Mm. En uh, ja, dat is snel om te zien. Uh, inderdaad, wat je zegt. De illegaal reist al gratis. Want hij is niet traceren en heeft geen persoonsbewijs. Mm -hmm. Dus uh, ik zou niet weten waarom een politieke partij dat nog zou aanbieden als een extra service aan illegale. Mm -hmm. Ik, uh, dat vond ik dus al gewoon verbaasd aan de titel van het bericht. Ja. En vervolgens kom ik op dat blog. rest Actueel uh, is een nationalistisch blog. Ja, waar je en, we, en uh, andere kruizen voorbij ziet dansen en Ja, zo. dat voelt voor mij altijd een beetje als mensen die nog geen drukpers kunnen ja. hanteren. Die het internet opgaan. Want dat, ja. nationalisme is, is uh, wat mij betreft helemaal passé. Dat... Uh, uh, uh, je leeft in een wereld die zo geconfigureerd is dat er niet meer van nationalisme te spreken is. Ja, en nationalisme houdt natuurlijk ja, helemaal op dat als je, dit zijn Belgen geloof ik, uh -huh. als je gaat uh, druk maken over wat illegale in Duitsland doet, ja, dat is, het. Ja, dan is het nationalisme eigenlijk ook wel klaar, inderdaad. Ja, we zijn eigenlijk mensen die trots zijn op de gevangenis waar ze in zitten, weet je wel. Ik hoor bij de Bijlbenbaan, dus yes, ik ben er trots op. Ja, het. Hey, ik hoor bij Pieter Baal. Kijk wat ze in die andere gevangenen zijn. Maar we gaan even de diepte erop in. Uh, wat was er nog meer in het bericht? Um, nou, ik heb hier niet het bericht voor me. Ik heb het blogje rechtsactueel voor mij. En uh, nou ja, wat ik dan grappig vind is dat rechts wel weer zegt van... Um, wij willen het sociale weefsel wat er normaal in de samenleving is binden wat links ontbonden heeft. Uh, dat is niet helemaal waar. Ik denk dat de linkse gedachte uh, in eerste instantie verantwoordelijk is geweest voor die sociale binding en daar, uh, en daar vorm aan te geven. En ook door een, uh, een vurig pleidooi voor geletterdheid van de bevolking, wat vanuit de linkse draaien is gekomen. Om uh, mensen te informeren en te, en te onderwijzen in, in bepaalde basisvaardigheden. Dat, dat is volgens mij een iets wat linkse gedachte geweest. in de Bovendien, bovendien is er ook geen illegaliteit nodig uh, binnen een socialistische e utopie. Nee, uh, uh, precies. En uh, daar ben ik niet met ze eens. Maar ik, ik vind het wel, ik, ik wel weer kenmerkend. Want ze refereren aan dat er een, een bepaald sociaal weefsel wordt ontbonden. Ja. Leuk is dat links en rechts naar elkaar wijzen. Ja. Dat, is goed, uh, dat is goed in elkaar gezet. Uh, want daardoor blijven we elkaar in de haartjes vliegen over uh, inderdaad illegale die ergens in een provincie in noordoost-Duitsland of noordwest-Duitsland uh, met de trein kunnen reizen, terwijl ja, fuck it, daar gaat het niet om. Ja, zou zo überhaupt de, de treinmaatschappij zelf dat niet mogen bepalen, weet je wel? Het is een trein. Bedoel, uh, dat is ook ja. zo. Dat in de eerste plaats. Vanuit het libertarische gedachte. is gewoon ja. inderdaad. Degene voor wie de trein is. Bepaalt wie daarin mag rijden. Tegen welk tarief. Daar heeft de ja. politicus niks mee te maken. En het dat is de, op, enige, uh... de enige echte manier. Om enig sociaal weefsel te genereren. Ja, ja, ja. Daar, gaat, daar, gaat, daar gaat extreem links. En extreem rechts gaan totaal aan, aan die uh, omgein voorbij. Ja. Zij geloven nog steeds wel in een staat. En zou je denken dat die staat. Door bepaalde dingen te, te doen. Uh, hun utopie realiseert. En dat uh, het, het is ja, wat mij betreft nu wel bewezen dat, dat dat niet zo is. Ja, ik vind het wel grappig. Dus, uh, ik zit naar het artikel te kijken en dan heb je onderaan heb je een foto van uh, de ingang van uh, waar die mensen wonen. Ik weet niet precies wat het is eigenlijk. Maar er staan een paar politieagenten voor, hè, met de politie op terug natuurlijk. En er staat eronder onder, politiebewaking, uh, 24 uur per dag, zorgt voor de orde. Of zou moeten. Want bij regelmaat wordt er onderling gevochten tussen de illegale. Drukdelicten zijn eveneens schering en inslag. Dan denk ik, er is al zoveel mis mee. Dat ze dat, ze dat alleen al zeggen. Weet je, over het algemeen zijn mensen die rechts zijn. Of er, in ieder geval de mensen die op deze blog. Want die zijn echt wel uh, behoorlijk rechts. Uh, die zijn heel erg voor de politie staat. Die vinden dat iedereen overal gefouilleerd moet kunnen worden. En uh, gearresteerd moet kunnen worden. En dan kijken we daarna wel wie er nou eigenlijk schuldig is of onschuldig. Hè? Dat is misschien ja. een beetje overdreven. Maar uh, ik denk dat er wel, toch wel redelijk veel mensen op deze website het daarmee eens zouden zijn. Ja. En ja, dat, dat ze dan... Die twee dingen in dezelfde, in dezelfde Alinea zetten. Hè? Dat er dus 24 uur per dag, 7 dagen per week. dat de politie voor de deur staat. En toch zijn er gevechten. en uh, wordt er bij, uh, bij regelmatig. Uh, worden er drugsdelicten uh, gepleegd. buiten natuurlijk het feit dat. Uh, vanuit het Libertarische Oekraïne. niets is zoals. Een, uh, dat een, een drugsdelict bestaat niet. Want er is geen. Uh, er is geen slachtoffer. er is geen. Uh, het non-agressieprincipe wordt niet geschonden. Maar uh, ja, het, het staat vol van uh, tegenstellingen. en uh, inderdaad. altijd maar wijzen naar links. en uh, andersom gebeurt het natuurlijk net zo goed. Maar uh, ja, het is zo uh, contraproductief. En uh, het uh, houdt de mensen lekker bezig. Ja, wat de mensen ook lekker uh, bezig houdt is uh, ja, de, de, dit soort berichten. Raadslid doet weer een graai in, in een of andere kas. Hé, hey, dat horen we wel vaker hè? Ja, het, zijn, uh, het is nu een lokale partij uh, waar, oh. het, uh, waar het gebeurt. Oké. Okay. Eigenlijk is het wel heel erg des PVDA's. Ja, ik denk ook een beetje dat het een, een, een gevolg is van het systeem waar ze in zitten. Hè? De, de, het systeem maakt het mogelijk, dit produceert dit. Net als dat CNA goedkoop kleding produceert en Coca-Cola suikerdrankjes, eh, politiek produceert fraude. Ja, dat is, dat, dat, daar, daar zit wat in en zeker ja. de, de, de politiek zo die... Uh... Zo, we die hebben hier... Uh, ja, er is eigenlijk veel te veel politiek. Ja. Nou, uh, die, uh, in dit geval is het dus een lokale, lokale partij. Een raadslid heeft ook andere taken ernaast. Uh, want een raadslid kan van zijn raadslidmaatschap gelukkig nog niet helemaal overleven. Dus hij kan nog niet een uh, brood overhouden aan zijn, uh, aan zijn hobby. Nou, deze, dit raadslid van een, uh, van een lokale partij uit uh, Denenkamp was ook penningmeester bij een begrafenisvereniging. En ja, dan ben je dus verantwoordelijk voor de hele kast. En ze dachten dat hij er 23.000 euro uit had ontvreemd. Maar na nader onderzoek is gebleken dat het OZO-integere raadslid maar liefst vijf ton uit uh, de kast had gegraaid. Dus ik weet niet of die mensen nog in een mooie houten kist kunnen worden begraven. Waarschijnlijk zullen ze het met een plastic exemplaar moeten doen voorlopig. Ja. Op een moment werden de rekeningen niet meer betaald. Ze kregen een dringend verzoek om alles voor de jaarwisseling in orde te maken... Maar plotseling was het raadslid met de zogenaamde Noorderson vertrokken. Oh, dat ook nog? Ja. Goh, zie hoe heette die begrafenisonderneming? Helpt Elkander. Oh, een mooie ja, naam ook. Elkander is, is wel duidelijk. Hè? Ja, <laughs> ja, ik vind ook wel, ik heb mensen niet om weer in het links-rechts politieke spectrum te vervallen, maar weet je, de, de slogan of de... De, de, de stopzin, uh, links lullen, rechts zakken vullen... Die, is, uh, die heeft natuurlijk wel de nodige populariteit uh, in Nederland. Uh, dus ik heb even opgezocht. Die man die was raadslid voor de lokale partij. Uh, Lokaal Dinkelland. Oh, joh. heb ik even opgezocht. Uh, Lokaaldinkolland.nl. mochten er mensen zijn die geïnteresseerd zijn. <laughs> en uh, ja, als je dan dingen leest als... Um, uh, actief beleid ontwikkelen voor verdere privatisering van zowel binnen- als buitensportaccommodaties, dan denk je, oh, ja. nou, oké, okay, okay, klinkt goed, weet je wel. Ja. Maar ja, dan ga ik vervolgens weer verder lezen. Dat is dan punt 5, zeg maar, van de 10 speerpunten. En punt 6 is dan actieve rol van de gemeente bij uitbreiding van het aantal kunstgrasvelden. Ach, ja, ja, ja. <laughs> punt 5 en punt 6 staan volledig haaks op elkaar, weet je wel. Ja, maar goed, dat wil de dan... VVD ook, hoor. Die wil ook uh, hoekjes wel uh, gras. absoluut. <laughs> Maar uh, ja, over het algemeen uh, ja, als je dan ook de slogan. Uh, was geloof ik ook iets van. Uh, samen, samen verder is de slogan. Dus ja, dat doet ook een beetje links aan. Mm -hmm. Dus uh, ja, voor die mensen die, uh, die nog een voorbeeld willen van links lullen en rechts zakken, vullen, uh, ja, kun je deze er misschien ook al onderscharen. Ja, dan gaan we naar het volgende bericht: uh, gratis opvang voor peuters. Gratis opvang voor peuters. Ja, dat is weer sigaren cig Een ongelooflijk apart bericht om te lezen. Ja. Uh, gratis opvang voor peuters wordt hier gezegd. Uh, en dan vervolgens handelt het bericht over het feit... dat kinderen twee dagen gratis per week... naar de peuterspeel zouden moeten. Dat wil de gemeente. Uh -huh. nou, nu betaal je daar een minimaal bedrag voor... Uh, aan de hand van je inkomen. Uh, dat, uh, dat valt allemaal erg mee. Heb je, geen, uh, je kunt er ook nog uh, waarschijnlijk weer via potjes... vrijstelling voor krijgen als je laag inkomen hebt. Uh -huh. uh, uh, het beleid wat hier... Uh, wat hier ter sprake komt, is een beleid wat deze staat voert om uh, kinderen die in achterstandswijken opgroeien. En ik woon er in mm -hmm. en Ik zie dat dus omheen gebeuren. Uh, om die een kans te geven uh, aan wat ontwikkeling te doen. Uh, en uh, daarbij speelzalen aan te bieden. Buiten speelzalen zijn echt al heel lang in Nederland een, een voorziening geweest. Mm -hmm. Dat nu een gemeente weer roept, ja dat moet gratis. Ja, maar het is sowieso niet gratis hè? Het is, ja, nee. En het is sowieso lood om oud ijzer. Want het gaat hier om heel weinig geld. Het beleid van de staat is uh, ook om kinderen uh, met taalachterstand vier ochtenden uh, gratis aan te bieden. Dat is nu al beleid. ja. Dus uh, het enige wat ik kan bedenken is dat die gemeenten zeggen van Den Haag betaal alles maar. En dat zou ik zelfs nog gewoon... Wel enigszins gerechtvaardigd vinden, want het is Haags beleid. Uh, elke keer als uh, de overheid dus gratis opvang uh, gaat aanbieden aan bevolkingsgroepen, denk ik dat je toch weer uit moet kijken. Ja, ja, ja, ja tevreden, je het ja, weet staat er een enkele tikkeldraad dit... omheen. Uh, ja. Ja, ik ik hou ze in de gaten, die rakketjes. Ja, inderdaad. <laughs> dat is ook nog maar, zo. Ja. Dat is, dat is, dat is, ja, we hebben recht op gratis onderwijs. Ja, en vervolgens is het de plicht. Het punt wat ik wil maken, mm -hmm. is dat, uh, dat je als libertariër wel kunt zeggen van, kijk, staatsteun voor dit en dit. Het werkt net wat anders. De staat heeft beleid uh, in het leven geroepen, wat absoluut niet werkt, mm -hmm. om uh, integratie te forceren. En, en assimilatie met de Nederlandse taal. Om, die, om zeker kinderen uit... Uh, nou ja, inderdaad. Uh, buitenlandse gezinnen. Waar uh, geen Nederlands thuis gesproken wordt. Dat is de issue. Yeah. Um, o, om die naar zo'n speelzaal te krijgen. Om taalondersteuning te bieden. Omdat ze het yeah. anders afleggen in het Nederlands onderwijssysteem. Yeah. En we weten dat eens allemaal wat ervan komt. Ze komen niet van school. En dan gaan ze dingen jatten. Uh, weet je, ze dus moeten iets op straat gaan doen. En um, die problematiek hebben we zelf uh, gecreëerd. Yeah. Door uh, integratie echt, echt op die manier in de weg te gaan staan. En de programma's overheen te gooien. Waarbij, ik zou kunnen zeggen, als, het, als je dat goed aanpakt... dan spreekt op een gegeven moment ook de, de helft van de Nederlandse bevolking vloeiend Arabisch. Ja. En dat biedt weer grote economische kansen... aangezien er in de regionen waar die taal gesproken wordt heel veel olie ligt. Ja, ja. En ja, dus de, de falende overheid hier... Is, is net wat meer dan deze bak geld af en ze stoppen het daarin, weet je wel? Ja. Het is op een groter vlak. Ja, en daarnaast is het denk ik ook zo. Uh, en er staat hier in het artikel wordt nog het plan uh, dat minister Ascher uh, vorig jaar presenteerde wordt nog genoemd. Die wil namelijk de financiering van de peuterspeelzalen gelijkstellen met dat van de kinderopvang. En dus uh, commerciële tarieven laten gelden. En uh, die vereniging van de Nederlandse gemeenten. VNG die is het daar niet mee eens. Staat in dat artikel, die vreest dat ouders de peuterspeelzalen de rug toekeren. Daar worden de kinderen dan weer in de dupe van, zegt gemeente. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat uh, de, de overheid die creëert uh, een situatie waarin uh, ook steeds meer moeders moeten gaan werken. Niet omdat ze het leuk vinden, als ze het leuk vinden, prima. Maar in veel gevallen moet het omdat uh, ja, de, de, de man des huizes niet in zijn eentje het gezin kan onderhouden vanwege al lastenverzwaringen, als vanwege er het, het monetaire is... Sorry. Uh, in, in deze contraien, uh, wel van de gevallen er geen man des huizes meer. Nee, oké. Okay. Ook dat is inderdaad een, een, een factor. Maar stel dat hij er wel is... Uh, weet je, de overheid heeft door alle lasten, lastenverzwaringen en alle weet je, de slechte monetaire, het monetaire beleid uh, een situatie gecreëerd waarin als er twee verdieners zijn of als er twee ouders zijn, dat er, dat er dan ook twee verdieners moeten zijn. En dan vervolgens ja, wil ze dus met een andere wet, met, andere, met een ander beleid, beleidspunt, zeg maar, wil ze dan weer die problemen oplossen die ze zelf gecreëerd hebben. Hè? Want ze zeggen van, uh, uh, dat dus kan ik me zo voorstellen, van op het moment dat, dat je die peuterspeelzalen niet uh, betaalbaar maakt tussen aanstekens dan uh, keren die, die ouders die buiten speelzaal... aan de rug toe en dan worden de kinderen de dupe van... want die hebben dan geen ouders om zich heen. Ja, uh, Terwijl ik zou hart. zeggen, idealiter... en dat is dan meer een persoonlijke uh, uitgangspunt, denk ik... maar idealiter wordt een kind opgevoed door zijn ouders... en niet door een vreemde. Ja, en uh, op de peuterspeelzaal speelzaal lopen over het algemeen niet de ouders van de kinderen... dat zijn over het algemeen gewoon vreemden. Dat wil niet zeggen dat die niet het beste met de kinderen voor hebben... maar het zijn gewoon niet de ouders. Ja, dat, die, die situatie zoals die nu is... Laat dat niet toe. Dat ze, in ieder geval tot zekere hoogte niet toe dat, dat ouders dat doen. Omdat ze moeten werken. Mart, ik heb mijn kinderen op een peuterspeelzaal. Of mijn, mijn jongste. Dat mm -hmm. is twee keer in de week. Kwart voor negen, kwart voor zes uur in totaal. Ja. En ik voed mijn kinderen gewoon zelf op. De problematiek waar jij over praat. Het, het is niet de vrouw die ook uit huis wordt gehaald om te gaan verdienen. Die gebruik maakt van peuterspeelzalen. Die gaat naar de kinderopvang. Want daar krijgt ze toeslag voor. Mm -hmm. En uh, peuterspeelzalen worden gebruikt door mensen met een laag inkomen. Uh, je ziet daar ook hoge... Hoog aandeel, uh, ik denk dat dat inmiddels tweede of derde generatie is, die kinderen, mm -hmm. migranten. Dit is echt een serieuze poging van de overheid om iets aan integratie en immigra de immigratieproblematiek te doen. Ja. Alleen ze slaan de plan compleet mis. Dat ben ik met je eens. Alleen, uh, your, your argument is invalid. Want het gaat hier niet om het afpakken van kinderen. Of, of het opvoeden van kinderen. Dit is echt gewoon. Die kinderen bij elkaar brengen. En hopen dat er wat Nederlandse rondlopen. Zodat ze wat taalontwikkeling gaan doen. Ik, bedoel, ik, ik snap het wel. Ik bedoel, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Maar um, ik denk dat echt de integratie, zeg maar, die komt vanuit de mensen zelf. En ja, ik heb daar zeker. ook initiatieven gezien. Die vervolgens weer af werden gefakkeld. Omdat ze te populair werden. Want op een gegeven moment hadden wij daar dus iedere woensdag. Als het vrije inloop was. Ging er een ouder of een groepje ouders gingen koken. Weet je? En dan zit je daar met twintig man te eten. En ik heb zulke interessante gesprekken gehad met mensen. Uit de buurt daar. Weet je, er gebeurde wat. En uh, daarvan zou ik zeggen, van, maar dat, dat hele initiatief kwam dus vanuit de mensen zelf, van laten we dat gaan doen. Nou, dat wordt het hè? Centrum voor de Jeugd en gezin alweer gestopt, omdat van, ja, ze moesten eigenlijk allemaal naar de verplichte cursus over nou, hoe speel je met je kind enzovoort. Dat wordt allemaal heel actief aangeboden. Hè? Ik bedoel, deze werkelijkheid, ik, ik kan er een uitzending aan wenden, uh, aan wijken, uh, werkelijk. Ik, ik heb hier veel van gezien, dus... Um, ik, ja, ik, ik gooi het er maar in. Omdat het de, de standaard libertarische narratief is. Van uh, de kinderen die zijn niet bij de ouders. En, uh, en vrije keuze. En, en marktwerking enzovoort. Maar de, de problematiek waar je hier tegenaan kijkt. Is dat de overheid door um, absurd, uh, die absurde interventiementaliteit. En aan de andere kant het formaliseren van haar processen uh, de plank mis is gaan slaan. Ja. Want je kunt, je, je kunt als overheid nog beter, wat geld, uh, en dat kost echt geen drol meer hoor. Maar gewoon zo'n ruimte bieden van ga er met z'n allen zitten. Hier heb je een keuken, ga met z'n allen een beetje integreren, leer elkaar kennen, weet je wel. Het is die mensen komen in, de, de, de mensen komen in een isolement te zitten vanwege laag inkomen, kunnen niet meedraaien in wat er verder in de maatschappij gebeurt. En uh, de opleidingsmogelijkheden uh, zijn in dit land zeer beperkt voor kinderen. Ja. Je moet echt, uh, you, you uh, play with the beat of the drum of je valt af. Nou, als ik het over overkoepelende uh, problematiek moet hebben, uh, betreffende, nou, dan komt dat vanuit een nieuwsbericht van gratis opvang voor peuters. Dat is een overkoepelende problematiek hiervan. Dus de overheid in zijn interventie, uh, ja, dat, dat willen bepalen hoe het gaat en denken dat alles maakbaar is, het initiatief niet meer aan de mens overlaat om het zelf te maken. Ja, want jullie hadden een vraag. Ja, want je noemde net uh, ouders die dan, uh, die dan koken en uh, eten, dus ouders die actief iets bijdragen. Dat is eigenlijk denk ik heel goed, toch? Mm. Um, ja, ja, waarom, waarom, waarom, waarom moet uh, de peuterspeelzaal, waarom moet die gratis zijn? Dat is zo, zo, zo, zo heet het artikel. Gratis opvang voor peuters. Waar, ja, waarom, waarom, de, waarom, gemeente, je... de gemeente gaan voor gratis opvang voor peuters pleiten, mm -hmm. omdat de kosten die zij gaan krijgen op het moment dat die, uh, dat die voorziening er niet is in de samenleving uh, zij daar ook voor moeten opdraaien. Dus die, zijn niet, die zijn niet gestoord, die willen wat mensen bij elkaar hebben. Snap je? Ja. De gemeente kan ook nadenken. Ik bedoel, er zitten niet alleen maar netwits. er zullen ook echt wel mensen zijn die, die denken: van oké, okay, maar als je dit niet hebt, dan, raakt het op een gegeven moment, dan krijg je dus een enorme taalbarrière. Niet dat het echt werkt, maar want die taalbarrière wordt alsnog geschapen hoor. Ik bedoel, uh, begrijp me niet verkeerd, maar dit, dit is hun idee. Het idee is dat als ze interventie plegen en uh, de taalachterstanden gaan, uh, gaan aanpakken, dat er makkelijke integratie plaatsvindt en dat dat dus min, tot minder schooluitval en de bijbehorende criminaliteit en, en, en randgroepfiguren uh, uh, zal leiden. Mm -hmm. Het maar werkt. motiveert dat gratis de ouders? Ik bedoel, als ze daar zelf niks aan nee, dat heeft ouders. Niks met die ouders. dat heeft niks met die ouders te maken. Die ouders zijn al lang blij dat ze die kinderen een paar uur kwijt kunnen. Maar uh, laten we naar het volgende bericht gaan, jongens. Uh, uh, we hebben maar een uur de tijd. Uh, ik lees hier dat er een wet is die niet werkt, joh. Nee, serieus. Ja, en dit is ja. een nieuwe wet. Hè? Uh, oh, een nieuwe wet die, die, die al niet werkt, joh. En die oude ook? De, de oude... Nou, hiervoor was er nog geen wetgeving. De energiebedrijven zijn geprivatiseerd. Nee, serieus. De Deels, hè. En... Uh, die hebben soms eigen warmtenetwerken. Warmte is een alternatief voor gas. Yeah. Um, dat was tot nu toe niet gereguleerd. Dus dat betekende, nou ja, er was wel een protocol dat je mocht uh, voor warmte mocht je ongeveer evenveel betalen als voor gas. En de overheid die denkt, ja, dat moeten we reguleren, want anders betalen die mensen misschien te veel. Mm -hmm. En uh, dat betekende dat ze een aantal tarieven, um, dat ze die zijn gaan reguleren. Dat je inderdaad voor, uh, uh, ja, voor warmte niet meer betaalt dan gas, maar ook een aantal dingen niet. En ja, wat je altijd ziet, hè, dat zie je ook met het bonusverbod en, uh, en, en, en allemaal trucjes die de overheid uh, uithaalt. En dan gaan juist de dingen die ze niet reguleren, dat is uh, bijvoorbeeld uh, nou, uh, de, de meteruur, die gaat enorm omhoog. Ja. Hè, dus eigenlijk <coughs> wat de overheid ook doet, de samenleving is nu eenmaal niet maakbaar. En ja, je kunt het beste zo weinig mogelijk nieuwe regelgeving uh, bedenken, eerder afschaffen. Dat is veel, uh, veel gezonder. Ja, precies. Ja, en uh, ja, voordat we de, de, afs de uitzending afsluiten, uh, en nog één dingetje. Ben je nog even een beetje gedoken in de, ja, de jaarverslag van de gemeente Utrecht? Ja, ik heb uh, nog wat uh, gevonden. En de smeuïgheid van de Utrechtse gemeenteraad. Ja, ik zag een aantal bouwprojecten. Uh, ja, wel een beetje gek. Ik had een aantal uh, dingen gevonden. En dan hebben ze ook van die leenfietsen. Ja, want dan denk je, dat daar besteden ze dan een ton aan. Dan denk ik, die komen dan op het station van de NS te staan. Maar ik dacht, ja, de NS, dat, dat, dat, dat, dat moet doorgaan. Het is nog wel 100% staatshandel voor een bedrijf. Kan de NS dat niet, niet, niet, niet zelf betalen? Dus eigenlijk wel een hele, hele, hele bizarre, bizarre kwestie. Ja, want de NS-vastgoed heeft miljarden. Ja, een ja, NS-fiets heb je dan ook, hè, die verhuurt die, die, die, die, die fietsenhokken. Nou, ik denk, ja, als je als, je als NS iets wil doen, doe dat dan van je eigen geld. Je, je verdient al geld uh, genoeg. Uh, dus ja, het is, uh, het is een beetje bizar dat, uh, dat de gemeente dat moet subsidiëren. Ja, die Nogmaals, het is, het is bizar hoe, la, hoe, hoe lang dat die rapporten zijn. Uh, 380 bladzijden aan, uh, aan, aan, aan rapport. Ja, we gaan niet alle 370 bladzijden doornemen. Nee, dus dat nemen we dat niet voor, jullie. Nee, inderdaad. We gaan ons even focussen op bladzijde 227. O, spannend. Want, eh... Uh... De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat uh, de Utrechters vaker de fiets gaan nemen. Ja, doe eens wel eens de fiets nemen, hè? Ja, ja, ja. De dat wel. zou goed zijn voor de luchtkwaliteit. Oh, nou, ja, ja. En dat mag wat kosten. Ik ja. uh, zie dat uh, de projecten in categorie A, he, dat, uh, dat is dan de eerste fase en de plan, uh, kosten. Dus het, wordt, het, het is een klein onderdeel van een nog veel groter project, jarenlang oh, natuurlijk. Oh, met windmolens en zo? Uh, nee, dit gaat puur over fiets. Okay. Um, dat, gaat, uh, dat, dat mag eventjes 4,8 miljoen euro kosten. Ah, 4,8 miljoen? Ja, dat betreft een fietstunnel, uh, leenfietsen bij de NS, een herenroute, die mag kennelijk niet door uh, dames worden gereden. <laughs> ja, ja. De herenroute, die, uh, die, die, die, dat is ongeveer de helft van die, uh, van, van die 4,8 miljoen. Iets ja. minder, maar bijna de helft. En uh, ja, dan komt er een... Uh, en, en, en ook de, het, het Salvador Allendeplein... Uh, wordt uh, daar, daarvan de plankosten, dus alleen het uh, de, de tekenen, laat ik het zo zeggen, uh, om het uh, meer fietsgeschikt uh, te krijgen, mag eventjes 660.000 euro kosten. Ah. Ja. Nou, en dan, dan valt me nog iets uh, dat, dat, dat kom je wel eens tegen op parkeertreinen, dat ze je, je banden gaan uh, controleren, of die wel hard genoeg uh, heten. Oh jee, wordt dat ook dat, al gedaan. Ja, dat heet uh, banden op spanning. ...komt er dus een projectteam bij jou op het parkeertrein uh, bij, je, bij je werkgever. En die controleert of alle banden wel goed... Uh, ...en anders ja dan pompen ze ze eventjes extra bij... ...dan krijg je een stikkertje op het raam. Um, oh, wat erg. Ja, ja, ja, en uh, nu is het natuurlijk uh, heel nieuwsgierig om te weten... Uh, van hoeveel zoiets mag kosten. Het is vaak één keer per jaar of één keer per half jaar, en dan komen ze een paar uurtjes langs. De groot grote 500 auto's, nou, ik weet niet hoeveel dat het bij de gemeente Utrecht is, maar het mag een ton kosten. Een ton. Een oh, ja, ton van ons belastinggeld dus. Ja, ja. Hoeveel is dat per, per, Utrechter eigenlijk? per werkende Utrechter, die, die in de particuliere sector werkt? Ja, dan, dan, dan, dan denk ik dat, dat, dat, dat het ongeveer iets van, van, van een euro zou zijn. Het zal nooit veel uh, zijn, maar... Het, het ja, per, per, per werkende Utrechter met een auto. Want ik weet dat het banden oppompen, nou, is iets dat je één keer in het jaar doet, kost 50 cent. Mm -hmm. Ja, bij een bezienpomp. Ja. Inderdaad, nou, dat is... <laughs> dus ik, ben je al twee euro kwijt, dus. Ja, in, in, in, in, inderdaad. Ik, ik, ik denk dat het, uh, dat, het, uh, dat het een onzin uitgave is en dat het ja. ook buitenproportioneel is, hè? Ja, uh... Want ja, je, je geeft niet makkelijk uh, een ton uit. Uh, dat, uh... Het zijn vaak niet eens mensen uit Utrecht die dan daarmee te maken hebben. Het zijn meestal mensen uit Amsterdam of uit de beeld of weet ik veel Amersfoort. Die in Utrecht werken. Ja, nou ja, dat zou dan allemaal ook onderzocht moeten worden. Trouwens, dat onderzoeken kost veel meer dan, uh, ja, ja. dan, dan, dan, dan, dan wat het uh, nu kost. Maar het is sowieso dat zo'n project, ja, laat het door vrijwilligers doen en het kost een paar tientjes per, per parkeertrein. Hè? Als mensen de luchtkwaliteit, hè, dat, dat die banden slijten. En daardoor dat er meer benzine wordt gebruikt, dat, dat, dat is het ideologische idee er een beetje achter. Maar ja, als, als je dat gewoon door vrijwilligers uh, groen laat uh, doen, dan hoeft het toch geen ton uh, te kosten. Nee, het is gewoon weer smijten met geld. Wat heb je nog meer gevonden, Jurjen? Nou, dit is, uh, dit, dit is uh, de bladzijde 227. Hè. We kunnen het ook over het linksafverbod. Uh, het het linksafverbod? Ja er, komt je op, niet links gaan, ja, er komt een linksafverbod uh, oh, op joh. de uh, ML Kinglaan. En dat mag ook 250.000 euro kosten. En als dus je bij de Martin Luther Kinglaan mag je niet linksaf en dat kost dus hoeveel? 250.000 euro. Jee! Dan gaan ze naar een muur bouwen? Okay, geen idee. Uh, dit, dit, dit is de omschrijving in de, pro, uh, in, in de begroting. Uh, maar ja, een linksafverbod. Maar waarom kost dat zoveel geld? Nou ja, ik denk dat, dat, dat, dat hè, er moet een aantal verkeersboden worden geplaatst. En er zal uh, absoluut op de Martin Luther Kingweg uh, er er het een en ander moeten worden uh, verbouwd. om. Uh, <laughs> Waarom mag je überhaupt niet linksaf gaan daar? Ja, ik <laughs> vraag de details aan de gemeente. Maar ik vind het ik vind wel grappig dat, dat, dat je gewoon op de begroting hebt staan. Nou, linksaf verbod. Uh, ja, en, uh, het ja, is dat, wel een beperking van mijn vrijheid. Dat, dat begroten op 250.000 euro. Ja. Oh. En ze hebben al, uh, ze hebben al uh, 1000 euro uitgegeven, dat is dan de realisatie in 2012. Dus ze hebben nog 249.000 euro over om aan het linksafverbod uit te geven. <laughs> ze hadden gewoon geld over, toen dachten ze, weet je wat? Laten we een linksafverbod doen. Ja, waar doen we dat? Hé, hey, de Martin Luther Kingland. Hey. Pas precies. Ja. Wat van de bewoners ervan? Ja, ik Dat staat er uh, niet bij, natuurlijk. Dat, is dat, ook niet belangrijk. Uh, dat staat er ook niet bij. Wat, uh. wat ik ook nog wel grappig vind, hè, in de aanpak knelpunten, luchtkwaliteit en goederenvervoer, zie ik een rubriekje staan van 8 uh, ton. Ja. En dat, uh, dat is de actuele begroting. Uh, de begroting was 0 trouwens. En dat heet KNIPS. <laughs> ja, okay, sorry. ja, je zou toch denken, dat is totaal geknipt uh, daar. In de voorjaarsnota 2012 heeft u voor KNIPS. Maatregelen, doorstromingen, en dat heeft het gewoon aan milieubestelbusjes, uh, 1,6, uh, ja, bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Okay. Uh, hierop hebben wij 0,059 miljoen euro uitgegeven. In de voorjaarsnota heeft u besloten het budget voor de pilot binnenvaart te verlagen naar 0,65 miljoen euro, naar uh, 0,2 miljoen euro. En budget voor uh, de landinrichting. Haar, uh, nou ja, met andere woorden, het wordt dan in een hele lap tekst, een, een hele lange zin. wordt het knips even genoemd. Maar verder wordt het niet uh, gespecificeerd. Uh, er wordt niets geschreven over doelmatigheid. Hè, van wat, voor, uh, ja, wat, wat, wat, wat bereiken we er nu eigenlijk mee? En dan zie, ja, zie je de knips weer ook weer terug in het project. Hè, want ze hebben dan categorie A en categorie B. En in categorie B zie je het dan ook weer terug voor 5,8 miljoen euro. Dus met andere woorden, ik denk dat het wel uh, de moeite waard is om uh, nou in ieder geval wat meer over uh, Knips te vertellen, maar dat doen ze niet. Nee, het is volgens mij is het gewoon een, een gat ergens zo, waar is geld in <laughs> Keeper, uh, weet je wel? Ja, laten <laughs> ja, we het een gat maar Knips noemen, ja, leuk nou Knips, ja, ja flikker maar geld erin, ja, hoppa. ja, zoiets. Maar wat ja. is het eigenlijk? Ja, oh, dat weet we niet, dat is een gat, <laughs> ja, kan je geld gaten <laughs> <handen> gooien. <laughs> Een yeah. ja, bed die schade heet of zo. <laughs> knips. <laughs> we gaan verder uh, speuren. Ja, Mochten luisteraars meer weten over de knips. Uh, neem even contact op met de redactie. <laughs> nee, ik, denk, ik denk dat we hier een aantal hele belangrijke zaken hebben uh, benoemd. Uh, waaraan veel geld wordt, uh, wordt uitgegeven. En ja, de volgende keer gaan we natuurlijk kijken naar andere dossiers. Hè, zoals de vorige keer, uh, nou ja, de kano -vereniging. We hebben nog niet zoveel uh, kano wethouders uh, uh, kunnen vinden. Uh, ook niet op foto. Uh, dat is wel jammer. We uh, zijn eigenlijk nog steeds op zoek naar uh, ja, uh, raadsleden die uh, uh, for, uh, he, gesubsidieerd Kano varen. Yeah. He, dus dat zijn dingen van... Er vallen in, de, in het jaarverslag dingen op. Uh, het wordt vaag gehouden, het wordt niet uh, concreet gemaakt, er wordt niks verteld over doelmatigheid. En dan is het natuurlijk wel uh, belangrijk om vervolgens te weten wie daar dan het meeste van profiteert, van de vertrakteerde miljoenen. That's it. Ja. ja, Goed. Ja. Nee. toppie. Ja, dankjewel Jorin voor, uh, voor je bijdrage. En uh, ja, uh, misschien uh, volgende week nog veel meer uh, ja, uit de beerput. Die... Ladies and gentlemen, yeah, yeah, yeah. it's time for the Libertarian Circle Jerk. Oké. Okay. en it, it is completely voluntary. <laughs> Johan, wat is dit allemaal? Het is even... Vrijheid. Je kent hem, Johan. Uh, je kent ons, joh. we waren erbij in het begin. Ja, en je ja, tune ja. nog gefixt? Ik weet niet, volgens mij hebben we allemaal niet te veel op of zo. Ik, euh, <laughs> ik weet niet of ik dit nog erin moet laten, maar uh, joh, uh, ga Dat is, dat is ook vrijheid, Johan. Dat mag je helemaal ja, zelf weten. Ja. Ja, het ja, ja. is zelfs niet alleen uh, vrijheid, het is zelfs ook nog broederschap. Ja, ja, ja. Uh, Oké, okay, jongens. Fijne avond de, <laughs> ja, tot uh, de volgende week, dames en heren. Ik uh, wens je allemaal een heel vrij en vrolijke, uh, vrolijke week toe. Doei. Doei. doei. doei. doei. doei.